De politie heeft een opsporing verzocht, iets meer bekendgemaakt over de laatst bekende rit van oud-minister Borst. Na het partijcongres van D66 in Amsterdam is ze per trein naar station Beeldhoven gereisd. Van daaruit reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. Borst werd de maandag na het partijcongres doodgevonden bij haar huis. Na de uitzending heeft de politie 23 tips over de zaak gekregen. Van Hattem Vlees in Dodewaard is door de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht, omdat niet zeker is of het vlees aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Mogelijk is vlees van zieke paarden in rundvleesproducten verwerkt. In Venezuela heeft leider Lopez zich aan de autoriteiten overgegeven. Lopez wordt verantwoordelijk gehouden voor de demonstraties tegen president Maduro en het geweld in Venezuela. Daarbij zijn de afgelopen dagen zeker vier doden gevallen. Na zijn arrestatie gingen meteen weer betogers de straat op.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 Goedenacht. Goedenacht en welkom terug. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Het programma waarin we ons ergens tussen dinsdag en woensdag bevinden. En als u denkt ik ga slapen. Ik zit klaar om naar bed te gaan. Doe dat dan niet. Nee. Doe zoals vroeger op een pyjamafeestje En stel dat nog even uit. Zeg tegen uw partner. Wel, rusten. En zeg dat dan tien minuten later weer, omdat u nog zit te luisteren naar Radio 1. Doe dat vooral. Ja, want wij zijn nog steeds wakker samen met u tot vier uur. Uh, zometeen meer live muziek van uh, Oneva. En uh, ook gaan we met haar de dag doornemen wat is er belangrijk aan de 18e februari van 2014. En dus um, de campagnefilmpjes uit Staphorst. Elke dinsdagmiddag, daar gaan we het eerst over hebben, is er in de Tweede Kamer het vragenuurtje. Parlementsleden kunnen de regering dan mondeling vragen stellen. Nog steeds wakker ligt de opvallendste uit. Het D66-kamerlid Sjoerd Sjoertsma, die had vragen voor de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is Frans Timmermans. De Oegandese president heeft besloten homoseksualiteit met een levenslange gevangenisstraf te bestraffen. Meneer Sjoerdsma, nacht. Goedendag. Hoe luidde de vraag precies? Ja, de belangrijkste vraag aan minister Timmermans was omdat de Oegandese president Museveni heeft die wet nog niet getekend alleen maar aangegeven de wet te zullen tekenen. Is Wat kunt u nog doen om de, de ondertekening van die wet te voorkomen? Gaat u de president van Oeganda zo snel mogelijk opbellen? En het antwoord? Ja, dat verbaast me een beetje. Minister Timmermans antwoordde daarop dat hij dat eigenlijk op dit moment niet wilde doen omdat hij dacht dat dat te gevoelig zou liggen. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een heel rare reactie. Als je bedenkt dat uh, president Obama uh, al wel heeft gebeld met die president. Uh, ook publiekelijk heeft bekendgemaakt wat hij daarin heeft gezegd. Ja, dan zou ik zeggen, dan is die voorzichtigheid niet meer nodig. En ook als je luistert naar LGBT-activisten in Oeganda zelf. Die zeggen, ja, in diplomatie, daar waren wij in eerste instantie voor. Maar nu kan hij eigenlijk alleen nog maar publieke druk helpen. Maar hoe kan dat te gevoelig liggen? Hebben wij hele hechte banden met Oeganda dan? Want daar weet ik niks vanaf. Nou, we hebben op zich hechte banden met Oeganda in die zin dat we echt al tientallen jaren een ontwikkelingsrelatie met dat land hebben. Maar ja, niet zodanig gevoelig dat wij niet uh, een serieus signaal kunnen afgeven aan die president. Sterker nog, dat zouden we moeten doen. Wat ja. mijn fractie betreft, B66, zouden we ook serieus moeten kijken naar het stopzetten van Nederlandse ontwikkelingsgraad ja, in... uh, aan de hand van deze wet. Ik denk dat de vraag van heel veel luisteraars dan ook gelijk is, waarom geven wij geld aan een land dat uh, homoseksuele levenslang de gevangenis in wil gooien? Ja, ik denk dat het echt een uh, ook een heel terechte vraag is. Ik heb dat vanmiddag ook uh, aan minister, te, te, te, tegen minister Timmermans uh, zelf uh, gevraagd. Um, is het nou niet tijd om in ieder geval het ontwikkelingsveld dat Nederland rechtstreeks aan de Oegandese regering geeft, dus niet aan maatschappelijk middenveld, maar aan de regering, om dat gewoon stop te zetten. Dat lijkt mij eigenlijk het, uh, de meest logische reactie. Want zo'n uh, regering wil je inderdaad niet steunen. Ja, ook daarvan zei minister Timmermans, van ja, nou ja, dat moeten we dan nog maar eventjes afzien en uh, zover is het nog niet. Volgens mij is het belangrijk dat we die consequenties als die wet echt wordt aangenomen, zo duidelijk mogelijk uitspellen. Mm -hmm, inderdaad, is het nou niet zo dat Nederland zijn koppositie als het gaat om het liberale beleid en om uh, het activisme uh, tegen homofobie een beetje kwijt aan het raken is aan Amerika. Bijvoorbeeld ook in Sochi, waar Obama uh, dan zich niet vertoont en wij daar wel zijn, bijvoorbeeld? Ja, nou ja, ik, ik verwelkom allereerst denk ik vooral uh, de nieuwe positie die Amerika inneemt inderdaad. Die presidentiële regenboogdelegatie die zijn naar Sochi af, uh, afvaardigde, die was natuurlijk, dat was natuurlijk een geniaal en mooi symbolisch idee. Dus dat Amerika uh, zich nadrukkelijker uitspreekt op dit thema uh, is eigenlijk alleen maar goed, maar ik denk dat hij wel een punt heeft. Uh, ja, Nederland was vroeger toch echt uh, misschien iets meer uitgesproken dan het tegenwoordig is. Dat zagen we bij Sochi, uh, waar koning en premier toch gingen, ondanks het feit dat heel veel andere landen dat niet deden. Mm -hmm. ja, en ook met Oeganda vind ik dat we ons nu toch wat te terughoudend opstellen. Heeft dat ook te maken met uw achtergrond als D66? Nou ja, dat heeft zeker met mijn achtergrond als D66 te maken. Uh, wij hebben natuurlijk uh, aan de wie gestaan van het. Uh, huwelijk hier in Nederland. Uh -huh. En uh, waar mijn partij uh, in, uh, voor staat, en dat geldt niet alleen voor Nederland... maar denk ik wereldwijd, wij zien graag dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. En dat houdt dus ook in dat iedereen uh, van, van iemand anders kan houden... zonder dat daar een oordeel over wordt geweld door de staat. Dat vermoedde ik al. Hoe gaat het uh, verder met Oeganda wat u betreft? Ja, nou ja, ik hoop, uh, maar dat is, uh, ben ik bang, eiderloop heel erg dat uh, president Museveni toch op zijn schreden terugkeert en besluit de wet terug te sturen naar het parlement. Dan zou, uh, zouden we door het oog uh, van de naald zijn gekropen. Um, maar als dat niet gebeurt, ja, dan zie ik een uh, serieuze verslechtering tussen Oeganda en uh, de Verenigde Staten, maar ook tussen Oeganda en de Europese Unie. En dat is uh, niet goed voor ons, maar zeker niet goed voor het land en al helemaal niet goed voor al die LGBT-mensen in dat land zelf. Ja. En, en minister Timmermans? Um, wat denkt u? Gaat hij uiteindelijk toch nog hier zich over uitspreken? Of is er met deze vragen en zijn antwoorden de kous wat hem betreft af? Nou, als ik zo ook de inbreng van andere uh, partijen in de Tweede Kamer beluisterde die na mij aan het woord kwamen... dan heb ik het idee dat er een behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer is... die niet alleen vindt dat minister Timmermans de telefoon moet oppakken om met Oeganda te bellen... maar dat er ook van verdere steun aan de Oegandese regering geen sprake kan zijn... als die wet daadwerkelijk wordt ondertekend. Dus... Als minister Timmermans straks uiteindelijk niet in actie komt, dan zal denk ik het initiatief daartoe vanuit de Tweede Kamer gaan komen. Ja, en laten we ook vooral hopen dat ze in Oeganda toch nog een beetje realiteitszin krijgen en deze verschrikkelijke wet niet doorheen voeren. Want het is natuurlijk eh, verschrikkelijk wat daar gebeurt. U heeft een vraag over gesteld aan Frans Timmermans, Sjoerd maar D66-Kamerlid. Dank u wel. Maakt het 7 over 3. U luistert naar Radio 1 als u dat nog niet wist. En u luistert naar Nog Steeds Wakker. Waarschijnlijk omdat u nog steeds geen oog hebt dichtgedaan. Wij ook niet. Laten we daarom samen nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 19 februari 2014. Ja. In het, uh, 18. 18 februari. 18 februari. Ja, ja je hebt u me gelijk. Ja. In het onderdeel Weten of Vergeten... bepalen we wat we over een week nog willen weten... en wat we mogen vergeten. Ja. En dat doen we niet alleen... maar met onze muzikale studiogast. Um, en jij houdt vandaag... Een nachtje met ons door, Marianne van Oniva. En dus ben je automatisch gekwalificeerd. En um, moet jij namens heel Nederland bij dit onderdeel spreken. Wat wij willen weten en wat wij willen vergeten van deze dag. Ben je zenuwachtig? Hoe voel je je? Ik voel, vind het wel... Uh... Vervelend dat ik dat voor heel Nederland ga bepalen. Okay. Dus iedereen moet het zelf weten en mag het ook zelf vergeten. Oké, ja, ja, dus jij nee, van: je... we, we gaan het met jou bepalen, hè? Ja, ja oké. Okay, ik zeg wel wat ik vind, maar dat vind ik dan, oké. Okay? Oké, okay, en okay. We, we kijken dus terug op de dag die geweest is. Hoe zag die dag voor jou eruit? Wat heb je gedaan? Eh, uh, ik heb. Oh, wat heb ik gedaan? Tindedag ik heb de was, was gedaan. Ik heb eerst uitgeslapen, want het uh, was gisteren best laat geworden. En eh. Uh, ja, daarna heb ik dus de was gedaan en ben ik naar, van Amsterdam naar Utrecht gegaan. Want ik ben aan het verhuizen, dus ik zit elke keer heen en weer te gaan tussen die twee plekken. En tussendoor nog een beetje nu.nl gecheckt, uh, krantje gekocht. Ik uh, had de krant wel mee, maar ik heb alleen de Sudoku uit de krant wat gedaan. wat heb je voor krantje? <laughs> NRC Next. NRC Next, oké. Okay. Anne. Goed, en we beginnen met um, uh, Kiev, want de wereld werd vandaag opgeschrikt door verschrikkelijke beelden en verschrikkelijke geluiden. Kiev verandert in een slagveld. We zouden willen dat we konden zeggen dat het alleen vandaag overdag was. Maar we zitten naar een scherm te kijken. Waarin nog steeds uh, het plein waar gedemonstreerd wordt uh, in de brand wordt gezet. En waar je toch ook nog mensen ziet die daar volgens mij aan het, uh, aan het overnachten zijn. En er zijn overal knallen en lichten. En het is geen leuke situatie uh, daar. En Marianne, heb je het een beetje gevolgd wat daar speelt in Kiev? Eigenlijk in heel Oekraïne. Uh, wel over die man met die piano die daar, uh, die daar vreedzaam eerst stond. Maar uiteindelijk had dat ook niet meer zoveel zin, geloof ik. Uh, dus dat heb ik wel gelezen. Maar voor de rest, ja. En ik was laatst in Berlijn en daar waren ook allemaal mensen uit andere werelddelen. En we hadden het erover dat we daar wel heen konden gaan om te helpen. Maar ik vraag me eigenlijk af, hoe maar ver is het rijden? Ziet... Hoe, is het heel ver weg, deze plek? Nou, ja. Het is een uurtje of drieënhalf uh, vliegen. Dus ik denk dat je met uh, het soort wegen dat je er wel een dag of drie over, uh, over doet om oh, okay. met de auto te komen. Want wil je er echt heen? Als je dit zo oh, ziet, je wil helpen. Nee, ik wil eerst even verhuizen. Okay. <laughs> maar, maar het is wel een mooi idee om daar samen heen te gaan. Maar ik, ja, ja maar, dit maar ziet er, wordt er wel. Ik scherp geschoten, hoorden we oh, vorige uur. Nou dan. Maar je moet toch, wil je iets doen of niet? Aan de vraag dingen. ik aan jou. Uh, nou, ik denk wel dat, dat het ook heel erg spannend is en dat het een dat het wel heel erg veel verbinden is met die mensen daar geeft. Dat en is dat ja. is heel erg leuk. Ik denk, ik denk zo dat als ik je vraag de situatie in Kiev... de mensen van Oekraïne, moeten we die weten? Of vergeten dat jij wel zegt, die moeten we weten, die moeten we onthouden. Ja. Nou. Vorige week dinsdag nacht dan overleefde minister Ronald Plasterk een debat over zijn toekomst. Onder andere D66 diende een motie van wantrouwen in tegen hem. Je zou zeggen klaar en over op de orde van de dag. Maar er moest nog even over worden nagepraat. En dan vooral over de rol van de commissie stiekem. Zou Plasterk daar wel al verteld hebben over de telefoontaps. Het antwoord kwam vandaag. Het staat nu officieel op papier. Plasterk heeft de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd. Ook niet in het geheim. Samson sluit zich er tanden knarsend bij aan. Ja, die verklaring die spreekt volgens mij voor zich. En uh... spreekt hij ook voor u? Hij spreekt voor de commissie. Hij had natuurlijk de Secret App moeten gebruiken. <lacht> uh, want dan wist iedereen het, nou maar dan was het anoniem geweest. Uh, het is nu dus wel officieel. Samson uh, moest, moest zijn woorden inslikken. Commissie stiekem... Heb je Ken je de commissie stiekem niet? Nee, die is stiekem aan mij voorbij gegaan. Er is een commissie die eigenlijk niet bestaat, maar iedereen weet dat die bestaat, van alle fractievoorzitters. En die worden dan over zaken bijgepraat die zo belangrijk zijn en geheim voor het land, dat ze niet in de Tweede Kamer kunnen worden dus besproken. Dus een soort AA, maar dan voor politieke problemen? Of zo, nee, of maar meer, voor, meer voor als het terroristische dreiging is, dan kan je dat niet in de Tweede Kamer oh, zeggen, okay. want dan wordt heel het land gek ja, en dan ja. zeg je dat in de commissie stiekem. En die telefoontaps hadden dus ook in de commissie stiekem heel goed verteld kunnen worden. Want dan had niet heel Nederland geweten. Maar de partijen waren dan wel op de hoogte. Maar had ook in het echt verteld kunnen worden, toch? Want het is ja, het maar niet... dan, er was nog een soort oplossing oh, dat okay. dan als Plasterk het dan wel in de commissie stiekem had gedaan. Dan was het net wat minder erg geweest. Maar dat heeft hij dus ook niet gedaan. En nu is het echt verschrikkelijk. Ja, maar hij zit nog steeds als minister. Hoe kan dat nou? Omdat de meerderheid in de Tweede Kamer hem nog steeds steunt. Oké. Okay. Dus nu hebben we de situatie ja. uitgelegd. Ja, maar het is heel onoverzichtelijk, ik begrijp het. Nu hebben we de situatie aan je uitgelegd. Uh, Plastek, je, je weet wie je dan de plastic ja, is. Ja, volgens mij mag je wel weg eigenlijk. Jij ja, mag weg. Ja, ja. vind dat helemaal niks. Nou, hij heeft toch. Hij is niet eerlijk geweest. Hij heeft eigenlijk gewoon uh, gelogen, volgens mij. Ja, jij Heb hebt er ook vast mee? wel eens gelogen. Ja, maar niet over, over afluisterpraktijken. Dat ja. denk ik ook niet. Nee. Nee. Jij, jij, ja, jij vindt het uiteindelijk toch te ver gaan. Dus dat nou, gaan we gewoon ja. zeggen. Plastek, eh, als minister, mag van jou toch nog vergeten worden. Uh, we werden vandaag op de 10 kilometer weer gewoon 1, 2 en 3. En dat deden we als Nederland hartstikke goed. Toch werd er meer over de nummer 2 dan over de nummer 1 gepraat. Goed, uh, niks uh, ten dalen van Jorrit. Oh. Jorrit uh, rijdt hier een, een, uh, ja, echt een super tijd. Uh voor Laagland. Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk de hele week al uh, ja, te veel last van mijn rug. Nee, dat nou. Ja, dat uh, ja, uh, zag je inderdaad aankomen. De rug van Sven Kramer hield hem af van zijn ultieme revenge-medaille En jij knikt al zo alsof je het niet gelooft. Jawel, ik heb het ook echt gezien toen het gebeurde. En ik heb het ook live gezien toen je. dat Ik dacht dat, zei, dat je alleen maar... de was op gang had. Ja, en toen kwam ik toevallig de kamer binnen toen dat aan de gang was. Juist. En wat vond je ervan? Um, ik vind dat het altijd een beetje veel hijzaai is om dit. Maar um, ik vind het heel zielig voor Sven dat zijn rugpijn doet. En dat het niet gelukt is. En dat hij dan weer vier jaar moet wachten. Je noemt hem ook echt Sven. Zo heet hij toch? Ja, ja nee, absoluut. Zeker Sven, ja, Sven Kramer. Je hebt, hem, je hebt hem nooit ontmoet of zo. Nee. Zeggen? nee het, het klinkt meer alsof je vroeger nog met hem op de ijsbaan hebt gestaan of geknikkerd of zo. Maar dat is niet aan nee, de orde. Nee. Ik denk dat die een stukje ouders. Dus ja, dat ging niet. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld kloppen. Um, maar je vindt het dus inderdaad zielig en jij denkt, nou, als hij last van zijn rug had, dan zal dat het toch wel wezen. Dan mag hij het daar wel op schuiven ook. Nou. Um, ik kan niet voelen hoeveel pijn hij heeft en ik kan het ook niet zien. Net als die nee, verslaggever die zegt. Maar er ook, zijn ook van, mensen die gezien. zeggen natuurlijk, heel Nederlands. Ja, maar we hebben hem nooit daarover gehoord, over die pijn in zijn rug. En nu heeft hij verloren en nu komt hij hier opeens mee. Nou, dat Alsof is toch heel dat... fijn dat hij niet al de hele tijd zit te klagen over zijn rug? Ja, maar het kan ook een leugen zijn. Oh. Dat hij dat nu als excuus gebruikt om te zeggen, ja, sorry. Ja, niet. maar we vinden liegende mensen ook best wel oké okay nog, want plasterk is er nog steeds. Oké, okay, maar je gelooft hem wel, dat was de vraag. Geloof je ik geloof dan? Sven hoor, ja. Oké, okay. heel, <laughs> heel mooi. Dus uh, gaan we uh, uh, uh, dit weten of vergeten? Dat we meer over de nummer 2 dan over de nummer 1 gepraat hebben? Of gaan we morgen alleen maar kijken naar Joris Bergsma? De rugpijn zou ik het liefst vergeten nadat hij dan weg was. Ja. Maar uh, Sven en, en de nummer 2 en de nummer 1 onthouden ze allemaal. Oké. Okay. En nou, dan gaan we hem onthouden. We zeggen het gewoon onthouden. Goh Marianne, volgens mij kunnen we je overal ook uh, over een mening overvragen. Ja, echt een soort Maarten van Rossum van dit programma op deze manier. Maarten kwam uit uh, Wageningen. Dat is heel dichtbij waar ik ben opgegroeid. <laughs> ja, ik bedoel. Dat vind ik maar. heel grappig. Je, we kunnen echt we kunnen overal. Ik ga het gewoon proberen. Ook later in het programma nog. Of dat je er misschien nog een leuk feitje bij hebt. Gewoon als we het ergens over hebben. Uh, dat, dat bevalt me wel. Uh, je hebt ondertussen geholpen met het nieuws samen te vatten van uh, 18 februari. En daar, uh, zijn we uit, uh, daar kunnen we uit concluderen dat Kiev is veranderd in een slagveld. En dat Bergsma kan zeggen dat Kramer zijn rug op kan. En we vergeten dat Plastek nog altijd moet vrezen. Want Plastek kunnen we wat jou betreft sowieso wel Die vergeet. kan ook uh, mijn rug op, ja. Uh, uh, <laughs> heb je iets met goochelen? Uh, in wat voor zin? Nou, gewoon als in uh, trucjes doen. Goocheltrucs? Nee, ik, kan. ik ben niet zo van trucjes. Oké. Okay. Magic. It's magic. Want onze uh, verslaggever Rens Schoosling, 18 jaar. Ongeveer even oud als dat jij bent. Die uh, gaat iedere week de wereld in om, uh, uh, om iets te ontdekken. En deze week leren die goochelen. Dat zo meteen. Maar eerst zouden we heel leuk vinden als je een liedje zou spelen voor ons. Ja, dat toevalligerwijs... Like it's magic... Hmm? Geen titel heeft. Oh, Net als de vorige niet. Dus maar het is zo moeilijk wel aankondigen. Nieuw. Het is wel hartstikke nieuw. En ook hartstikke live... We hebben een primeur? Ik ga het. Uh, eerst, ik eerst de gitaar natuurlijk opmangen. Dat kunt u overigens allemaal volgen, hè? want op radio1.nl uh, is ook een webcam stream te en, zien. En, en Marianne, nog één vraag voordat je begint. Uh, is dit bewust titelloos of uh, heb je gewoon nog geen titel? Nee, ingeloten? dat is gewoon in het begin. Okay. dan heeft het nog geen. Dus als mensen denken, dit, dit moet de titel zijn, oh, dan ja. mogen ze 0801121 bellen. Prima. En dan mag u thuis een, nummer, of een, een, een titel verzinnen voor dit nummer. 0801121. Laat u. Door de uh, muziek laat het in u opnemen... en verzin een fantastische titel 0800 1921. Straks magie, nu Oniva Live. Ik weet nog dat ik je het eerst zag. Je rookte een sigaret en ik liep langs. En laat... Zat ik bij jou op je fiets Je woonde in een andere stad Liefde op afstand heeft ook wel wat maar jij wilde op twee plekken zijn. En je zei verlies niet het vertrouwen in de mensheid. zijn zoals mij. En ik heb En dat was ineens het einde van het liedje dat u... Een titel kon geven, maar ik heb er niets binnen zien komen. Dus mocht u straks nog een idee hebben voor dit nummer 0800 1121, ik zou iets zeggen als ik heb spijt of zoiets dergelijks. Want dat hoorde ik in ieder geval uh, voorbij komen. Ik vind het een beetje te voor de hand liggen misschien. Ik heb spijt. Ik, ik zit me net ook te denken, er was een keer. Ik heb het een keer eerder gespeeld en toen was er een meisje en die heette Nina en er had heel veel namen achter en één naam erachter was. Augustine, en dat vond ik wel mooi. Nina Augustine, en die herkennen zich daarin of zo. Dus misschien moet ik het dan maar zo noemen. Nina Augustine, maar weet je ook hoe je het schrijven moet? Want Augustine kun je denk op verschillende manieren schrijven. Maakt het lastig. Dat maakt het niet zoveel uit? Mocht u, mocht u een suggestie hebben van hoe je Augustine schrijft. Ja. 0800. 0800. 0800 1121 Hartstikke interactief dit programma. Het is 20 over drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Ja. Op Radio 1. Uh, daar hebben we een verslaggever, Rens Gooseling. Hij ontdekt de wereld en dat noemen wij hier nog steeds wakker. Rens leert en deze week um, ging hij nou, in de leer bij een goochelaar, Michel van Zeist. Ik ga jou wat, uh, wat simpele goocheltrucs leren met, uh, met alledaagse voorwerpen... zodat je die thuis kunt nadoen. Ik kan straks goochelen als ik thuis kom. Jij kunt straks goochelen. Moet ik het zo zien, jij bent goochelaar. Verdien jij gewoon je geld met, met, met de trucs eigenlijk? Ja, dat is een vraag die heel veel mensen stellen. En het antwoord ja, is op zich ook al een truc. Want het klopt inderdaad. Ja, dit is mijn fulltime werk. Eigenlijk al die trucs en zo, dat is één soort van groot geheim. Ja. Maar ga jij vandaag een soort van een boekje open doen? Eigenlijk wel, ja. De, de paradox uh, die ik nu ga noemen is misschien ook wel interessant. Als er nooit goocheltrucs uitgelegd mogen worden... hoe komen er dan nieuwe goochelaars? Dat vind ik een hele goeie, want hoe ben jij begonnen? Ik zag Hans Kazan op televisie. Ik was acht jaar en ik dacht... wat die man doet, dat wil ik ook kunnen. Ik schreef hem een brief en uh, hij leerde mij mijn eerste goocheltrucs. Dus jij ging in de leer bij, bij Hans Kazan. Onbeleid. Ik doe dat vandaag ja. bij jou. <laughs> uh, laten we beginnen bij, bij een, een trucje die, we, uh, nou ja, die je in ieder geval een beetje uit kan leggen. Zodat mensen bijvoorbeeld... Als ze morgen een verjaardag hebben of zoiets. <laughs> dat ze dan gewoon een truc kunnen doen. Laten we heel simpel beginnen. Ik heb uh, twee muntjes uh, bij me. Eentje oh ja. voor jou en eentje voor mij. Oké. Okay. Uh, wat we nu gaan doen, dat heeft alles te maken met, uh, met vingervlugheid, met uh, manipulatie. We leggen namelijk de munt op. Uh, hey, op mag de ik wat vragen? Ja. Jij ja, geeft mij een muntje. Je mag dit, ook je eigen dit is jouw muntje. muntje. Mag ja. ik inderdaad gewoon uit mijn eigen portemonnee een ja, ja, ja. muntje pakken? <laughs> ja. Even gewoon om het allemaal dubbel Hij te is checken. Ja, die rinse. <laughs> prima. Oké. Okay. Voor de truc nou. maakt dat uh, niet zo heel veel uit. En 20 cent. Alle mensen thuis die mogen er nu ook iets uh, bij pakken. hoeft niet per se een muntje te zijn. mag ook een suikerklontje zijn of een bierdopje, iets kleins. Okay. Wij hebben een muntje en wat we doen, uh, hij ligt op de linkerhand. Met de rechterhand pakken we het muntje, hoog in de lucht, even blazen. En hij is weg. Behalve bij jou, Rens. Hij is nog niet weg, nee. <laughs> de truc werkt niet. Hij werkt niet. Dit is een hele simpele truc. En dat heeft alles te maken met, uh, met vingervlugheid en hij, een beetje acteren. Je had hem in achteren. je andere hand. Ik ga het je uitleggen, Rens. Okay. Als je doet die munt die leg je dus op je, op je linkerhand. Ja? Je pakt hem, je houdt hem hoog in de lucht... maar je pakt helemaal niks. Dus het komt eigenlijk neer op acteren. <laughs> dus ja? je hebt iets op je linkerhand... je zegt dat je dat pakt... je doet alsof je het pakt... dus je houdt het hoog in de lucht. Je kijkt ernaar. Stiekem zit het in de andere hand. Die draai je een beetje weg... zodat daar alle aandacht weggaat. Afleiding. Ja? Je blaast. <treef> en hij is weg. Zo simpel is het. Dan ga je met die andere hand naar je neus. Vingers los... En dan laat je het muntje daar weer tevoorschijn komen. Ja, Heel veel mensen denken dat uh, een goochelaar goed is door de, de trucs die hij doet. Maar mm -hmm. eigenlijk ja, kun je met een hele simpele truc mensen al verbazen. En dan hangt het gewoon af van de presentatie, de manier waarop je het brengt. Hoe overtuigend het is. Oh, nou dit is niet zo moeilijk. We hebben natuurlijk allemaal wel eens een uh, goochelaar kaarten uit de lucht zien, uh, zien toveren. Toven. En ook dat is een truc die je eigenlijk uh, ja, zelf kunt doen. Uh, belangrijk is dat je het goed oefent, want uh, ja, het is niet de allermakkelijkste truc. Ik geef jou, pak anders even een, uh, een kaart eruit. Heb je voorkeur voor een kaart? Top, ik pak uh, deze. Ja. Ja, goed. Ja, het maakt verder ook niet uit welke je had gekozen. Uh, wat we gaan doen namelijk is die kaart tevoorschijn toveren. En dat doen we op deze manier. Nou ja, je ziet dus je, je hand helemaal leeg. Die beweegt door de lucht. En vanuit het niets komt er dus een speelkaart in die hand tevoorschijn. Het klinkt heel gek, maar het, ja, nou, ja, zo zie je het, ziet het er ook echt Ja, ik ja. zie het en ik snap het echt niet. Nee, Nou ja, in, het zou ook niet uh, voor niets uh, Rens Leert heten als ik het niet uit zou leggen. <laughs> maar wat je dus hebt is, de kaart zit aan de achterkant van je hand geklemd. Tussen je wijsvinger en middelvinger. Mm -hmm. En je pink en je ringvinger. Even kijken hoor. Iets verder naar achter, heel goed. Dan hou je je vingers strak bij elkaar, zodat de kaart aan de achterkant niet te zien is. Zo. En je beweegt je hand een beetje op en neer, zodat de, de, de witte randjes van die kaart niet uh, te zien zijn. En om hem dan tevoorschijn te halen, dan buig je je vingers en dan is hij er en pak je hem over met je duim. Hoe kunnen mensen dit beter gaan oefenen? Is er een soort van leerschool? Die is er eigenlijk niet. Uh, ik heb een e book geschreven met goocheltrucs. Het ja. e book heet Leergoochelen met Michel. In hoeverre kan, je, kan iemand hier talent in hebben? Is het niet gewoon oefenen? Ja, de grote vraag is, een goede goochelaar... komt dat door zijn vingervlugheid of door zijn vlotte babbel? Ja. Want dat maakt het op zich ook wel. Ik denk een combinatie van beide. Kijk, dus we hebben toch een lesje samen met Rens. Goocheler had, want hij zat die goocheltrucs uit te leggen. En dat, ik heb toch altijd geleerd dat de goocheltrucs geheim moeten blijven... bij zo'n bij, bij goochelaar. Een uh, vingervlugheid en een vlotte babbel, het kan je verbrengen. Bijzonder. Niet alleen in de goochelwereld kan ik je vertellen. <lacht> uh, ook uh, leuke filmpjes maken kan uh, heel handig zijn. Bijvoorbeeld in de lokale politiek. Straks hoor je er alles over... We zeggen wel eens dat nachtradio iets magisch heeft. En dat klopt op dit geval op dit moment zeker. Every little thing she does is magic van de police. Daarvoor ging het over Rens Gozeling, die leerde toveren. Goochelen. Ook dat toveren. is magisch. En ja. Als je het over every little thing she does is magic hebt. Het nieuwsmiluutje. Oh, is dit via simons? Oh, Met het nieuwsmiluutje. Goedendag. <laughs> nou, zeker duizend mensen zijn tot nu toe gewond geraakt... tijdens de bloedige protesten in Oekraïne. Ziekenhuizen in de hoofdstad Kiev worden overspoeld... door gewonde demonstranten en ook via 18 doden... Onder wie, zeven, onder wie zeven agenten bij straatgevechten. Ook buiten de hoofdstad is het erg onrustig. Betogers zetten overheidsgebouwen in het westen van het land. Die zijn ze dus aan het bezetten, excuses. En daar zouden dus ze het hoofdbureau van de politie zijn... binnengedrongen en in brand hebben gestoken. Bob de Jong was in een interview dinsdagavond duidelijk niet te spreken... over de houding van Sven Kramer, wat het net nog even over... tijdens de inhuldiging van het, uh, tijdens huldiging in het, het Holland-Heinekenhaus. Winnaar Jorrit Persma, nummer 2 Kramer en nummer 3 De Jong... werden na de 10 kilometer gehuldigd in Sochi. En de TVM-rijder die vooraf topfavoriet was, Sven Kramer dus... die stond met een lang gezicht op het podium. Volgens De Jong kwam de houding van Kramer op hem over als een verplichting. Hij wil een bedroevende sfeer neerleggen en dat doet pijn... al dus de winnaar van een bronzen plak. En de boekwinkels van Polari gaan woensdag weer terug open. Ze waren sinds eind januari gesloten... omdat het bedrijf in financiële moeilijkheden was geraakt. Polari heeft ongeveer 10 van de Nederlandse markt. Die bedient het. Het concern heeft een schuld van 21 miljoen euro. En dinsdagavond werd bekend dat de boekwinkels per vestiging of per groep, per groep vestigingen werden verkocht. En in die tussentijd kunnen boekenliefhebbers weer terecht in de 20 winkels in Nederland, waaronder in de vier grote steden. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. minuutje. Dankjewel. Vera Simons maakt het half vier en zes seconden daarover. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Posters, beplakte auto's en zelfs speciale filmpjes. De gemeenteraadscampagnes zijn in volle gang. En daarbij halen de partijen alles uit de kast. Zo ook gemeentebelangen Staphorst. Lijsttrekker Jan Talen speelt de hoofdrol in korte sketches. Jawel, speciaal gemaakt in en voor deze campagne. Meneer Talen, goedenacht. Goedemorgen. Laten we eerst even luisteren naar een fragment van een van jullie filmpjes. Nou, wij hebben echt zitten lachen om dit filmpje. In dit filmpje zijn jullie in training. Boomstronken optillen, militaire pas. Dat is toch hopelijk niet ja. al te serieus. Dat hebben jullie toch niet nodig voor die gemeenteraadskiezingen? Eh, je moet goed getraind zijn. Wil je een wedstrijd kunnen spelen? Dus uh, het eerste als een uh, filmpje was een trainingsfilmpje. Ja, oké. Okay, dat is voor de training. Maar in principe hoef je om in de gemeenteraad te komen... niet heel erg fit te zijn, neem ik aan, toch? Nou, jawel. Dat zijn soms marathonzittingen. Dus, uh, en uh, wil je aan... Uh, Mooi team vormen, dan moet je aan teambuilding doen. En eh, die filmpjes die eh, bewerkstelligen, in ieder geval als je samen iets eh, leuks gaat verzinnen, dan krijg je toch wel een eh, hele leuke binding bij elkaar. Ja. En eh, dat is het positieve effect. Dat is het positieve effect. Maar hoe zorgt u ervoor dat er in die filmpjes ook verkiezingspunten van de gemeentebelangen, staphorst, naar voren komen? Ja. Uh, we hebben een aantal thema's uh, bedacht. Elk uh, filmpje behalve de eerste, dat was gewoon de, de trainingsfilm. En mm -hmm. uh, Alle andere filmpjes die hebben een, uh, een thema-item in zich. En Dat kan uh, sport zijn, voetbal, dat kan uh, ondernemend zijn. Uh, we hebben net een uh, heel mooi filmpje voor 60 PS op, uh, opgenomen. En zo maak je elke keer uh, toch al een uh, officieel thema, uh, dat woordje ludiek, en dan krijg je een mooi filmpje. Ja, want het is wel met een ludieke inslag. U kunt ook gewoon een serieus filmpje maken bij een ZZP'er... En, en daar uw punt maken. Dat wordt, er worden veel campagnefilmpjes gemaakt. Maar u heeft ervoor gekozen om ook echt een ludieke inslag erin te doen. Waarom? Ja, nou ja elke uh, filmpje... We hebben gezegd, van, het moet niet te lang duren. Je moet een... Uh... Mensen proberen vast te houden gedurende één minuut. En één minuut tijd moet je toch ergens een uh, boodschap stoppen. Die boodschap moet ongeveer in uh, zeg maar 20 seconden verteld kunnen worden. En daarom moet iets uh, heel ludieks zijn. Dat de mensen zeggen, hey, om die en die reden wil ik een filmpje gaan kijken. Ja. En dat is ons gelukt om... Uh, we hebben het nu vier uh, openbaar gemaakt. Om elke keer iets uh, heel uh, treffends naar voren te halen. Ik noem het even de, de fun factor in een filmpje moet aanwezig zijn. Als dat aanwezig is, dan krijg je toch al een uh, gigantische kijkers ja, ja, en wel, hoeveel zijn dat dan? Gigantische hoeveelheid? Daarin, nou, uh, ik geloof dat het reddingsfilm hier gaat, inmiddels over de 3500 keer heen. Nou, kijk, en dat is voor de, de gemeentebelangen staphorst. Dus, is, ik weet niet hoeveel inwoners staphorst heeft, maar een groot deel van de mensen heeft het uh, dus gezien. 17.000 inwoners ja. en een heel groot gedeelte... die uh, roepen elke maandag tot gelijk... hé, hey, we hebben je filmpje weer gezien. Kijk, <laughs> maar er zijn dus wel overwegend positieve reacties. Je, er zijn natuurlijk misschien ook mensen in stappertjes die zeggen... Uh, gemeentepolitiek, serieuze zaak. Laten we het vooral op de inhoud uh, voeren. Ik heb tot op heden alleen maar uh, positieve reacties gehoord. En er zullen best wel critici uh, uh, en sceptici zijn... die zeggen, maar moet dat nou op deze manier? Maar uh, zelfs de burgemeester roept ook van... hé, hey, dat is toch wel leuk... En, uh, ik durf te willen dat dit uh, navolging verdient. Het is geen burgemeester van de gemeente Belangen Staphorst, volgens mij, hè? Nee, dat is de burgemeester oh. van de ChristenUnie, Maar uh, we hebben, een grappig geval, Staphorst is het uh, op één na jongste gemeente van Nederland. Mm -hmm. uh, 30% van onze bevolking is beneden de 25 jaar. Dus wij en die, uh, de kijkdichtheid met, met smartphones en internet is gigantisch groot. Ja. Dit is het medium wil je die jongeren kunnen bereiken. Ja, maar 17 zetels volgens mij in de gemeenteraad... waarvan inderdaad de confessionele natuurlijk de grootste zijn. Vijf voor de SGP, vier voor de ChristenUnie, drie voor de CDA. Het CDA. En dan komen jullie daar met drie achteraan. Uh, ja. Achter die confessionele partijen. Uh, hoe gaan jullie het tij keren bij de komende verkiezingen? Want het blijft natuurlijk een christelijk bolwerk. Uh, dat is zo. Dat zullen we ook iets uh, van vandaag op morgen uh, kunnen wijzigen. Maar ik denk dat wij, uh, Er is heel veel behoefte aan... Toch wel een uh, partij die uh, niet uh, christelijk is. Um, uh, wij zijn een van de weinige partijen die gewoon uh, in het liberale segment zitten. En op deze manier kun je een stukje vrijheid je toe meten En uh, nou, kun je toch je profiel uh, goed maken. Nou ja, en uh, we hebben het er s'nachts nu op Radio 1 eventjes over. Het is uh, vier over half vier. U mag best wel even dromen, want dat doen mensen meestal s'nachts. Drie zetels staat u nu op. Waar gaat u naartoe? Ja, we gaan uh, vier zetels halen. Vier? Dat vind ik bescheiden. Ja, nou ja. Met zulke goede filmpjes, 3500 views, dan verwacht ik ook 3500 stemmen. Dan zit u uh, even snel rekenen toch al gauw op een zetel of uh, 7, 8? Dat zou mooi zijn, ja. Dat zou mooi zijn. Nou, wij hopen ja. het in ieder geval. want wij hebben Ja, voor de grootste genoten. partij van Staphorst. <laughs> Jan Talen van Gemeentebelangen in en Staphorst, dankjewel. Graag gedaan. Goedenoog. Maakt het uh, vijf over half vier uh, diep in de nacht. En uh, mensen die zo diep in de nacht misschien nog wakker zijn. Die uh, in de avond geen televisie kunnen kijken omdat ze aan het werk waren. Of uh, gewoon gezellig op de bank zaten met hun liefde. Uh, een wijntje erbij en even de televisie uit. Maar dan wil je toch weten, wat heeft er vandaag allemaal gespeeld? Nou, Vera Simons, die weet dat. Want die heeft uh, het mediaoverzicht. Ja. Oh. Ja, ja. Je wou wat? nog iets zeggen, Diederik? Nee hoor. Okay. Nee, Dat zal ik het maar regelen. Je ja. De uitzendingen van de NOS over Sochi die zijn hipper dan ooit. Naast hologrammen van de Schaatsers, geanimeerde ijshockeygoals en andere visuals worden er ook nog gewoon tweets en foto's van social media geduid. Zo ook door presentator Tom Egbers. Ja, er is veel leed, vooral als je het weet. Er is uh, warm en koud stromend water in Sochi... Voor de kleur van het water kan niet altijd worden ingestaan. Laat een Canadese bobber via deze foto op Instagram weten. Instagram. Ja, Instagram. Instagram. Het is zo'n zo dienst waar je foto's kunt plaatsen. Om nog maar even bij de Spelen te blijven... ter plaatse wordt met de tafelgasten... van de, de, de presentaties van onze sporters nabesproken. Commentator Hans van Zetten besprak de reacties... die hij van buitenlanders kreeg over onze schaatsmedailles. Men kijkt met heel veel respect naar die Nederlanders. Hoe is het mogelijk dat speedkating Dutch dat die gewoon de wereld regeren op dit onderdeel. Daar hebben ze buitengewoon veel respect voor. En het valt mij dan op dat de enige die daar wel eens relativerende opmerkingen over maakt... zijn de Nederlanders. Maar in het buitenland heeft men geweldig veel respect voor in Holland. Ja. ja, maar naast hem zat Erika Terfstra... die met een gigantische dosis positiviteit het roerend mee eens was. En we moeten er echt van af. Het is het oude denken van als je tegen iemand zegt... dat heb je goed gedaan, dat je dan zegt... Mwoh. Laten we er trots op zijn, man. Het is hartstikke <lacht> mooi. Dit is nooit gebeurd en dat zal ook nooit meer gebeuren ook. Ja. En ik ben zo trots op al die mensen die gewoon vier jaar lang zo keihard hebben gewerkt. En zich hebben gefocust erop. Prachtig. En zo is het maar net. Een beetje een rare aankondiging vanavond bij Pauw en Witteman. Maar waar gaat u over? Over slavernij? Is daar niet al genoeg over gefilmd? Dat gaan we vragen aan Roué Verveer. Die stamt af van een slaaf. Ja, en Roué kon het zelf nog gelukkig wel even rechtzetten. Had jij ooit uh, van dit verhaal gehoord? Hoe nee. Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, maar uh, ik, ik wilde wat zeggen. Want uh, ik ben nu al twee keer uh, de, de afstammeling van een slaaf. Maar ik ben, die, <lacht> ik, ik ben die film niet gaan kijken uh, voor jullie. Omdat ik. Uh, afstandeling van een slaaf ben. Ja, goed op. Was het een opmerkelijk... Waarom is hij hem dan gaan kijken? Wat zei je? Waarom is hij hem dan gaan kijken? Ja, hij, er kwam nog een heel ver, verhaal achter... maar de, de, het was in ieder geval van de gezichten van hem af te lezen... dat hij het niet heel tof vond dat hij zo werd uit. Het zou eigenlijk gewoon liever als filmkenner dat willen doen. Ja, precies. Een ander opmerkelijk verhaal bij RTV Rijmond: Een vrouw die was aan het bevallen... terwijl haar verloskundige... want zij was dus thuis aan het bevallen... maar haar verloskundige, verloskundige stond nog in de file... dus kreeg ze telefonisch tips... Nou, om het kind ter wereld te zetten Ga op je knieën zitten, hè? niet op je rug liggen. Dan kun je het zelf een beetje sturen. Niet hard meepersen. Laat je lichaam het werk doen. Hou je mond open, want als je mond open houdt, kan je je onderkantje niet aanspannen. Dus dan scheur je ook minder in. Of misschien zelfs helemaal niet. En blijf vooral kalm. Ja, heel handig. Want praktische tips bleek de vrouw in kwestie wel te kunnen gebruiken. Haar zoontje werd namelijk ook op een ongebruikelijke manier geboren. Stam de tweede... Er zijn bevliezen gebroken in de supermarkt bij de kaasafdeling. Uh, ja, dus dat was ook een, een vlot uh, mannetje. En nu, uh, nou ja, je kent het verhaal. Ja, je kent het verhaal. Tot zover het mediaoverzicht. Blijf even zitten nog, Vera. Even blijven zitten. Anne, wil jij even het licht iets, uh, iets aan ja, zetten? Ik ga even een fo foto Instagrammen. En die ga ik dan uh, sturen naar een uh, prima deluxe op Twitter. Want dat is Tom, echt dus. Oh, dus dan komt het straks... Oh, dat is wel echt heel erg fel, hè, want, dit uh, licht. Ja, fel, zo... So... Oh. Oh. oh, wacht. Je kijkt er nog niet helemaal in de camera. We doen het nog een keer. Nee, we gaan het, het is echt heel succesvol zo. Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Kijk, zo. Dit is ook echt mijn goede kant, gelukkig. Ja, oké. Okay, we hebben hem. Zo, Tom, ik ga hem zo naar je sturen. Ad Prima Deluxe op Twitter. Dat is Tom Egbers. En dit was Ad Simons. Dankjewel. Het is negen nee. minuten over half vier. Ad Viva Vera. Het is toch tegenwoordig Ad Vera Simons? Ja, op Instagram dan weer anders. Super oh, jongens. Wie is die Tom dan? Tom Egbers. Ja, ja. Tom Egbers is, is de man van het, het NOS Sportjournaal en NOS Studio Sport. Tom Egbers, een van de leukste bekende Nederlanders, vind ik dat. Zo sympathiek. Ik heb sympathiek. ooit met zijn dochter wijn gedronken. En toen, zei, en toen zei Tom dat ze maar één wijntje mocht in plaats van twee. Want je, ze was 16. Weet je wat we zouden kunnen doen? Het klinkt heel fout, was op een open weet, dag van we, zouden kunnen, we zouden drank hier op tafel kunnen zetten. En hier gewoon alleen maar anekdotes oh, kunnen vertellen. Maar dan zou op zich het idee van dit radioprogramma wel volledig verdwenen zijn. Ik weet dat het, het is bijna uit de buurt. Ja. Dus laten we... Zullen we het draaiboek er weer bij pakken? Nou, ja, in het draaiboek staat dat we met Marianne zouden gaan praten. Nou ja, en die zit dus. nu toevallig aan het Van Marianne, oftewel Oniva, schrijft u wel eens O-N spatie E-V-A. En dat is een woordgrap op Oniva. <lacht> is bij ons in de studio, heeft al drie liedjes gespeeld. Maar als u zojuist pas ingeschakeld bent, dan heeft u haar nog niet gehoord. Um, Marianne, jij bent uh, geboren in Assen, maar niet opgegroeid. Nee, want ik ben verhuisd. Duidelijk. Hoe ging dat? Waarom? Um, ja, met de verhuizing. <laughs> um, ja, mijn, uh, door het werk van mijn vader zijn we steeds meer naar het westen verhuisd. Eerst in Deventer. En daarna heb ik in Bennekom gewoond. En daarna ging ik naar Amsterdam. En nu ben ik aan het verhuizen naar Utrecht... Ja, ik ben en... een soort zwervhondje. Ja, en je schrijft, vind ik, hele persoonlijke tekst. Ik heb nu drie liedjes kunnen luisteren. Um, is, zijn... het, is het zo dat dat zich afspeelt in het leven dat je nu leeft in Amsterdam? Of juist ook. In mijn vorige leven, ja. Nee. Ja, nee, het kan zich ook, um... ook in Bennekom hebben afgespeeld. Oh, hoor. ik dacht echt in, zeg maar, dat ik gereïncarneerd ben. Um, in, ja, het in, in, in, meeste in Bennekom, daar heb ik het langste gewoond. En ik ben pas in augustus naar Amsterdam gegaan. Maar het is ja, wel persoonlijk, man. het zijn niet fictieve verhalen. Nee, het het komt wel, wel uit je echt, leven. Ja. Dus je hebt iemand in je kelder opgesloten. Nee, en die sla je, dus je af en toe het niet te hard. alleen nog maar. Oh, Oké, okay, gelukkig. Oké. Okay. Dus Weet, ja. ja. Weet diegene het ook? Weet diegene het ook? Nee, daar gaat het me ook niet om. Oké. Okay. Nee. Waar gaat het dan om? Ik vind het gewoon leuk omdat het is, het is lekker. Het is heel therapeutisch dat je dingen opschrijft ja. en dat je dat zingt. En het uh, is heel leuk om contact te maken met mensen via muziek. Want ja. dat gaat makkelijker als ik gespeeld heb. Toen ik je zojuist hoorde vertellen: um, dat je, um, nou ja, tenminste, dat ik zojuist hoorde zingen, toen dacht ik, het is eigenlijk een soort dagboek wat jij schrijft. Ik, ik, ja vind het? zijn dit, zijn jouw liedjes de dagboeken dan van moet ik heel veel liedjes schrijven denk ik voor elke dag een nieuwe of hoe werkt het dan nou nee maar de manier waarop je schrijft dat is eigenlijk de manier waarop je ook in een dagboek zou kunnen schrijven denk ik ik weet niet ik schrijf geen dagboek schrijf jij een dagboek nee maar, maar komen die teksten makkelijk tot je of ben je af en toe gewoon echt uren op één zin aan het kijken ik denk dat misschien die dat, dat bedoel dat gewoon als een soort gedachten op je papier komen Oh, dat wisselt. Het zijn meer soort puzzels. Want ik wil wel dat het in elkaar moet passen. Dus het is echt niet... Maar kan je een half uur kijken schrijven. naar één woord? Nee, waarom zou je dat doen? Nee, maar ik bedoel dat je denkt... Oh, die, die zin. Ik, ik weet wat ik wil zeggen, maar ik weet niet hoe. En dan dat, dat je dan... Nee, als ik okay. weet wat ik wil zeggen, dan kan ik dat opschrijven. Ja. Maar... Ik, ik, ik heb nooit een nummer geschreven, dus ik nee, weet nee, ik helemaal niet hoe het gaat, joh. Nee, maar het zijn, soort, het zijn soort puzzels voor mij. Okay. Daarom doe ik die sudoku's ook. Maar je doet het nu ook lijken alsof het heel vanzelfsprekend is. En of iedereen nou, het is wel iets wat... wat uh, ja, voor ik... jou, ja, maar wij, wij schrijven niet dagelijks een liedje. Heb en je het, het wel eens dat... geprobeerd dan? Ja, ik denk ooit dat ik wel eens geprobeerd heb om een liedje te schrijven, ja. ja. Maar, ik ja, nee, maar wij, zijn, wij zijn daar niet bij gebleven. Oh. Hè, want anders hadden we dat nu wel gedaan. En ik denk de meeste luisteraars ook niet. Dus ja, ik, ja, je bent nog 19, dus misschien dat je dat niet beseft. Maar niet iedereen kan liedjes liedje schrijven, toch? Ik denk dat iedereen het wel kan, maar uh, dan heb je ze geschreven... en dan moet je ze ook nog aan iemand laten horen. Dat is weer iets anders. Vind je dat spannend? In het begin is dat spannend, ja. Maar nu niet meer. Je bent gepokt en gemazeld. Nou, wat is dat dat je... Wat is dat? Nee, ben je nog zenuwachtig voordat je hier gaat spelen, op Radio 1? Ik was hier al een keer geweest. Dan ben ik al veel minder zenuwachtig... omdat ik die plek dan ken. Een beetje dan. Nee. En jullie zijn heel aardig, dus dan voel ik me ook op mijn gemak. Oh, man. Oh, we zijn zo aardig. Ja, nee, dat is volgens mij nee. het belangrijkst. Weet je dat maakt niet uit dat luisteraars denken... we hebben die mensen in godsnaam over... als het in de studio maar gezellig is. Mm -hmm. Nou ja, en, en um, luisteraars hebben ook gebeld... om het nog een keer de naam van jouw band. Het gezelschap, normaal ben je wel soloartiest? Ja, nee. nou, dat wisselt nu. Ik heb ook wel mensen met wie ik nog samenwerk. Ja. Dus gastmuzikanten meer. Is het maar dan. er zijn dus mensen die hebben gebeld... om, om het nog één keer duidelijk uit te spelen. <lacht> en dat betekent dat ze je op willen zoeken. En dus dat ze je goed vinden. Dus uh, doe het voor al je nieuwe fans nog Dank één keer naam. Oh, moet ik hem nu weer ja, graag. Oké, okay, uh, Oniva en het je o n spatie e v a Dus op Eva in het Engels. Juist, en dat betekent dan ook Oniva. Oniva naar uh, oh, de microfoon okay, in okay. dit geval. Ik, dat is de gebiedende wijs in dit geval, op zijn, uh, op zijn Frans geloof ik. Uh, het is uh, 16 minuten voor vier uur luisteren naar Nog Steeds Wakker. Dat uh, doet u via waarschijnlijk 98.9 Radio 1. En bij ons in de studio is Oniva en ze gaat nu live spelen. Er wordt een koptelefoon gezocht. Zandig, dan kun je ja, jezelf je Heb je, je toch een luisteraar worden. erbij, hè? Je Zeker je stem luistert. Straks het nieuws dat u nog niet eerder hoorde vandaag. Nu eerst Oniva. We verdwijnen allemaal langzaam in de grond. Ik weet niet meer waar ik ooit begon. Wat had ik gedacht? In mijn hoofd is er nog die mij gelooft. Mama, wat had je bedacht? Mama, toen je me ter wereld bracht. Ik ben niet iemand die altijd lacht. Als je niet weet wat er is, weet je ook niet wat je mist. Als je niet weet wat je fout Alles nu dood Maar we leven We leven Niet voor altijd Maar heel even Denk na Denk na Leef elke dag Alsof je morgen Gaat De regen valt Op mijn hoofd als het gif was, was alles nu Slash oniva. Oniva bent. Is alles terug te luisteren en te vinden. En uh, ook nog uh, foto's van katten. Ja, zie nu. En uh, je kunt er altijd op Facebook toevoegen. Misschien heeft ze er nog wel net zo'n leuke mening over het nieuws, als dat ze vandaag bij ons uh, in de studio had. Uh, je hebt ook qua mening echt wat toegevoegd. Ja. Super gezellig. Leuk dat je hier was. Sotje hier, Sotje daar, maar er is natuurlijk veel meer nieuws. Daarom presenteren wij voor u aan het eind van Nog Steeds Wakker... het nieuws uit de kantlijn van de dag. We gaan naar Oeteldonk, bezoeken het winkelcentrum... in het Utrechtse Kanaaleiland. Maar eerst nieuws uit het Duitse Alstetten. Net over de grens bij Enschede. Goedenacht, Ufuk Ennis. Ja, goedenacht. Voorzitter Hallo. van de vriendenkring van FC Twente. Eh, want wat is het nieuws uit dit Duitse grensdorpje? Er komt weer een uh, nieuwe supportersvereniging van FC Twente erbij... En um, dit is waarschijnlijk de 26e supportersvereniging die officieel aan FC Twente uh, ge uh, gelinkt is, zeg maar, of uh, ja, gelineerd is. Maar een bijzonder clubje? Een bijzonder clubje, want het is een interna uh, internationale clubje. Het is overigens de tw onze tweede internationale supportersvereniging. Uh, onze eerste is in Schotland, in Strandraar. Dat is... Uh, Zuidwest-Schotland. Uh, dat is een uh, Tukerklen-Strandraar. Uh, die, die is opgericht een uh, aantal jaar geleden. Maar zijn dat Nederlanders en, in Schotland? Of... Nee, dat zijn, dat zijn echte Schotten. Oké, okay, en dan nu naar Alstetten. Want daar zitten dus uh, ja, een stelletje ja. Duitsers die fan zijn. Terwijl, de, ja, het is toch een hartstikke mooie competitie, die Bundesliga in Duitsland. Waarom zouden ze dan uh, de Eredivisie gaan volgen? Nou ja, weet je, um, wij, wij, wij vanuit Enschede gaan er ook heel veel supporters naar Schalke kijken. En uh, we, we leven in een grensstreek, dus uh, wij doen al heel veel uh, samen, zeg maar. Nou, uh, wij, uh, de Duitsers komen in Enschede winkelen en uh, wij gaan uh, daar, uh, omdat de huizen daar goedkoper zijn... Wonen er, ...wonen er ook heel veel Nederlanders in de grensstreek, dus eigenlijk... Um, zijn die grenzen zijn er, er niet meer? En uh, we hebben toch een beetje dezelfde cultuur in de grensstreek. Dus uh, de supporters uh, die komen dan omdat we dichtbij zijn in plaats van naar Schalke 100 kilometer te rijden. Nou, kunnen ze naar een mooie Eredivisie-wedstrijd. En FC Twente, nou die speelt in de top van de Nederlandse uh, competitie. Mm -hmm. Dus dat is voor die mensen ook leuk. En het voetbal, moet ik heel eerlijk zeggen, is in Nederland aantrekkelijk om naar te kijken. Omdat er ook veel fouten worden gemaakt. Dus veel spectaculairder. En in Duitse voetbal is het alleen maar ja, toch berekend. En veel loopvoetbal en veel krachtvoetbal. Dus ik denk dat dat de mensen ook wel aantrekt om, om naar Nederland te gaan. En FC Twente is natuurlijk een club die in de regio aanspreekt. En het, ook de contacten met Schalke. Uh, waardoor er dus ook in Duitsland uh, supporters zijn, uh, Duitsers, Duitsers die naar de FC Twente komen. En wanneer, wanneer verwacht je de eerste bus? Uh, nou ja, kijk, er komen al wat bussen aan. Hè. Vanuit Duitsland komen, zijn ze al georganiseerd, maar FC Twente heeft het beleid. Van als je een officiële supportersvereniging wil zijn, dat je mm -hmm. dus één jaar aspirant-supportersvereniging bent. Dus dan moet je aan kunnen tonen dat het levensvatbaar is en Just. dat je dus inderdaad die 100, minimaal honderd leden kan handhaven. Nou, ik, wat ik heb begrepen is dus dat deze mensen dus nu aspirant-supportersvereniging zijn en na een jaar worden ze dan officiële supportersvereniging. Uvink, ik, ik, ik voorzie nog één probleem. Want kijk, ik uh, ga wel eens om met Duitsers en uh, als ze iets niet kunnen, dan is het dat. Sch en ja, nou weet ik dat er bij Twente, bij vak P, in ieder geval altijd OO Twente, OO Enschede wordt gezongen. Uh, hoe gaan die Duitsers dat doen? Nou ja, kijk, weet je, wij, wij, hebben, wij, wij, zijn, wij hebben ook een Twente accent hè? Over de grens wordt ook vrij veel Twents. Wij, wij communiceren, met Twents kun je al heel veel komen, de Twentse taal. En um, we hebben uh, natuurlijk, vaak zijn die uh, liederen, dat oh, oh, kan het Duitser ook zeggen. Hè? Dus uh, de, de, de, wat dat betreft, de aanmoedigingen, de Jel, die, die nemen ze zo uh, snel over. Eigenlijk is het geen enkel probleem. Het is vaak ook uh, t, uh, um, uh, de sfeer, de atmosfeer wat in een stadion hangt, hè? de gezelligheid. Ja, uh, ja, maar het moet natuurlijk ook verstaanbaar zijn. Nee, maar wij, wij verstaan elkaar heel goed. Wij, wij, wij leven in de grensteek, dus... Uh, dat, dat, dat gaat prima. Dat is geen enkel probleem. Oké. Okay. Hey, succes met uh, deze Duitsers uh, erbij in, uh, in Enschede. En uh, ja, dat uh, gaan we ongetwijfeld horen, dat OO Twente, Twente en Schede. Sch -en -schede. Ja, dat, uh, dat, daar ben ik ook van overtuigd. Dus we zijn ook heel blij met onze uh, oosterburen. Dankjewel. Winkelcentra in Nederland die zijn uh, vaak uh, oud en muffig, zo rijken ze tenminste. Helemaal in de Utrechtse wijk Kanalen eiland Wenda Kielstra van Consumetix. Die ging uit op onderzoek en um, die heeft uitgevonden hoe je het winkelend publiek kan beïnvloeden met geur. Goedenacht, Wenda. Ja, goedenacht. Klopt ja, helemaal. Ja, je, je ging dus naar het winkelcentrum in Kanale Eiland en toen kwam je daar binnen. Toen dacht je, dit kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Eh. Um... Ongeveer. Het is uh, uh, uiteindelijk met een heel team dat we dit doen. Want er zijn honderden mensen, in totaal uh, respondenten, die hebben meegedaan aan het onderzoek. Uh, maar het is inderdaad gaan van, hé, hey, wat kunnen we nou doen om aan de ene kant mensen een veiliger en prettiger gevoel te geven. En aan de andere kant, ja, we zijn toch altijd ook bezig uh, met... en hoe kunnen we er ook voor zorgen dat die consument dan uh, meer uitgeeft. En zo zijn we dit gaan testen. Ja, dus we zijn op zoek naar een geur die mensen veilig laat zijn en eigenlijk... Uh, ondernemers geld op kunnen leveren. En na heel lang onderzoek kwamen jullie toen uit. Op welke geur? De mandarijnengeur had uh, een groot effect op veilig en, uh, en plezier. En daarna zien we nog dat als we met planten doen... dat ook nog eens de aankopen stijgen. Oké. Okay. <laughs> dus er is niet... En, maar het lijkt me heel... Hoe kom je daarop? Gewoon zoveel mogelijk proberen. Uh, nee, we doen uh, vooraf altijd literatuuronderzoek. Dus dan kijken we zijn er in het verleden al vergelijkbare onderzoeken gedaan... waarvan wij kunnen leren. En wat we zagen was dat... Uh, citrus en mandarijn is ook een citrusvrucht. Dat, uh, dat die in het verleden al angst hebben verminderd in tandartspraktijken uh, en in dit geval was veilig een van van de items zodat mm. mensen zich goed voelen en toen zeiden wij als dat daar al ge gewerkt heeft dan willen we die sowieso maar ook meenemen. In het heb je ook enig idee waarom citrus scheuren angst verminderen? Uh, nou, dat is altijd lastig een wetenschappelijk ja. onderzoek. Dat mag ik niet hard zeggen. Dus okay. dus we kunnen wel zeggen, ja, mensen voelen zich veiliger en plezieriger door. En het waarom is op dit moment nog niet uh, meegenomen. Um, nu zijn jullie dus uiteindelijk op uh, die geur uitgekomen, de mandarijnengeur um, uh, en sinaasappelgeur. Of maakt het, maakt het eigenlijk nog verschil of nou mandarijn of sinaasappel of citroen is... Of... Uh, wat je, de verwachting is dat dat allemaal wel een, uh, een positief effect heeft. En misschien dat dat hier en daar een procent kan, uh, kan schelen, zeg maar. Maar aan zich uh, is de verwachting dat dat wel, uh, wel vrij gelijk is. Ja. En, en hoe gaat het dan in de praktijk? Komen daar gewoon een soort. Uh... Uh, um, wc-verfrissers overal te hangen met een citrusgeur? En dat, uh... nou, zo zou je het kunnen zien. Het zijn inderdaad losse kastjes die geïnstalleerd uh, worden. Uh, en dat is in, uh, uh, dat werd door een bedrijf gedaan. Maar wij waren alleen van het onderzoek. En Ambius was het bedrijf die dan die geurkastjes en die planten uh, plaatste. En in bepaalde weken waren ze er wel. En in bepaalde weken waren ze er niet. En zo hebben we maandenlang getest met geur 1 zonder geur. Want je wilt natuurlijk ook weten hoe het zonder geur is. En met nog een andere geur. En dat was een frisse alsof je net je huis hebt schoongemaakt. En dan met planten, en met planten en geur 1, met planten en geur 2. Zodat we alle verschillende mogelijkheden bekeken hadden van nou wat, uh, wanneer voelt de consument zich nu het meest fijn. En uiteindelijk, allemaal door één geur is alles daar beter geworden. Dat is toch fantastisch om, om te merken. Het is zo simpel. Ja, Sowieso had die andere geur, die vissengeur, ook wel positief effect. Alleen mandarijn nog net een tikje meer. Vissen, mandarijn maakt niet uit. Maar het, het klinkt heel simpel en het kan een uitkomst zijn voor heel veel uh, winkelcentra. Ja. Uh, Wenda, dankjewel. Heel graag gedaan. Succes met de uitzending. Fijne nacht. Carnaval staat alweer bijna voor de deur in het provinciehuis van Noord-Brabant. In Oetoldonk werd vanavond de sleuteldragersborrel gehouden. En Sander van de Gevel, minister-president van de Oetoldonkse Club, was erbij. Goedenacht, excellentie. Goedenacht, goedenacht, ja. Niet teveel... Hebben een paar uur geleden. Ja, niet teveel geborreld. Nee, nee, nee. Dat is een, dat is een hele mooie informele bijeenkomst, maar... Uh... We letten allemaal een beetje op met de borrel, want iedereen moest nog naar huis uh, rijden. En, uh... Juist, en komt de komende week komen er nog borrels genoeg aan. Wat is zo'n sleuteldragersborrel precies? Nou, de sleuteldragersborrel is een initiatief van uh, Wim van der Donk, in dit geval de commissaris van de Koning... Uh -huh. en de Brabantse Carnavalsfederatie, om aandacht te geven aan al die vrijwilligers. Want al die carnavalsorganisaties, en dat zijn er natuurlijk wel een hele hoop in uh, Brabant, zijn allemaal vrijwilligers... En wat hij wil doen met de borrel die hij geeft is eigenlijk al die mensen bedanken voor hun inzet. En daarmee ook het belang eigenlijk van dat carnaval voor een provincie als uh, Brabant uh, onderstrepen. Ja Sander, ik zei net inderdaad al Oeteldonk. Is het officieel al Oeteldonk of wordt het nog omgedoopt? Nee, officieel is het Oeteldonk vanaf uh, zondag uh, 11 over 11 als onze hoogheid aankomt. Uh, die komt per trein aan op Oeteldonk centraal, dat dan wel en uh, pas als hij aankomt uh, spreken we eigenlijk dat het carnaval van start is gegaan en dan wordt het dorp uh, uh, nee, dan wordt de stad het dorp Oeteldonk en dat wordt gesymboliseerd uh, wanneer onze burgemeester aan pier van de muggenheuvel en dan ik het alweer heel ingewikkeld nee, mee. maar mooi, mooi, ik ben een man van boven de rivieren leg het vooral mij uit ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat de burgemeester eigenlijk zijn, zijn gezag overdraagt aan de, de protocolaire burgemeester. En dat is in dit geval Peer van de Meugenheuvel, die krijgt de amstketen En dan heeft onze burgemeester drie dagen vrij. En is Peer van de Meugenheuvel eigenlijk de, degene die over het Oeterdonks grondgebied gaat. En die ontvangt dan onze prins, want die komt op bezoek. Ja, het klinkt toch alsof je een sprookje aan het vertellen bent. Wat zijn de mooie activiteiten tijdens dit volkfeest in Oeterdonk straks? Nou, het, het grote feest, we hebben, hebben in Oeterdonk zeg maar, uh, gedurende carnaval een aantal grote evenementen. Nou, een van de mooiste, vind ik zelf, is de intocht van de prins. Mm -hmm. Dan, dat is een, een optocht waar uh, nou ja, zo'n 80.000 mensen uh, naar gaan kijken. Dat is een paradie op de lokale politiek. Dus eigenlijk echt heel erg intern gericht... Ja. Uh, maar dat is een grote tocht omdat wij blij zijn dat onze prins aankomt om hem welkom te heten en eigenlijk wordt hij in die tocht al min of meer bijgepraat wat het afgelopen jaar in de stad Zettergenbos is gebeurd uh -huh. met een, uh, een oeteldonkse manier juist dus het gaat niet alleen maar om bier dat dat duidelijk is uh, het is ook engagement want uh, er wordt ook uh, kritiek gegeven op de lokale politiek begrijp ik ja absoluut kijk carnaval is het feest van de omgekeerde wereld het is een omkeringsfeest zoals ze dat zo mooi noemen en hetzelfde als je met Sinterklaasrijm hebt, dan uh, op zo'n avond... dan uh, vertellen we elkaar aan die tafel, vaak met spettergoed, even de waarheid met een lach. En in feite is carnaval ook zo'n feest... waarbij we met een lach eigenlijk tegen elkaar vertellen... wat we nou uh, van, van het echte leven vinden. En daar kun je je drie dagen even in uh, verliezen... met een hoop humor en gein. En daarna dan begint het echte leven weer en uh, ja... Gaat het in Brabant weer gewoon door. Ik vind het een prachtige samenvatting. Met mooie volzin ook. Dat kun je misschien over een paar dagen niet meer. Maar op dit moment heb je het in ieder geval goed voor ons uitgelegd. Sander van der Gevel, minister-president van de, minister de Oeteldonkse Club. Dank je wel. Goed zo, dank je wel. Ja, ah? als je nu in de auto zit. Dan kun je zo langs al die sneltoetsen. Dan denk je denken van, ah, weet je, nu komt het nieuws eraan. Dan kan ik snel even door naar drie, naar twee. Misschien even naar Q-music. Martijn Middel, waarom moet je dat niet doen? Omdat er uh, na uh, vier ook een hoop te doen is op Radio 1. Nieuws, nieuws en nieuws. We gaan uh, vooruitblikken op de woensdag met onder andere muziekdienst Spotify. We willen naar de beurs. We gaan het hebben over borstimplantaten. En als je nou denkt, ja, ik wil liever muziek, dus dan kan ik ook altijd nog naar Sky Radio. Wat uh, voor muziek heb jij daar tegenover? Volgens mij hebben we uh, uh, uh, alleen al vijf nummers in het komende uur. Niet naar Sky? Nee, absoluut niet. Zo, uh, dat uh, zometeen. En uh, volgende week, dan zijn wij er weer. Doei!